Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. In het NOS Radio 1-journaal praten we zo met Philip Stopman Frans van Houten... over de jaarcijfers van zijn bedrijf. En de stemming in Oekraïne voorafgaand aan een extra parlementszitting... over de politieke crisis. Hoort u nu al meer over in het NOS-journaal... Hier is Jan van der Putten. In die extra zitting praat het parlement van Oekraïne ook over een paar toezeggingen die president Janukovic gisteravond deed. De president wil de omstreden wet intrekken die het recht op demonstraties inperkt. En ook wil hij onder voorwaarden gevangen genomen actievoerders vrijlaten. De kans is niet groot dat betogers op straat de beloftes van Janukovic genoeg vinden. Ze willen dat de Oekraïnse president aftreedt.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 In de aanloop naar het Chinese Nieuwjaar is in het oosten van China een handelsverbod op levende kippen ingesteld. Zo willen de autoriteiten verdere verspreiding van het vogelgriepvirus H7N9 tegengaan. Dit jaar zijn al 19 mensen overleden aan dat H7N9-virus. In Hongkong zijn 20.000 kippen geruimd... nadat uit een controle was gebleken dat een van de dieren besmet was met het virus. Correspondent Marieke de Vries. Uit voorzorg heeft Hongkong dus de hele partij 20.000 kippen laten vernietigen... en ook aangekondigd de import van levende kippen van het vasteland... Uh, drie weken stil te leggen. Hongkong is natuurlijk een ja, soort kleine enclave... en wil uh, alle mogelijke besmettingsgevaren uh, uh, uitbannen... en vandaar deze onmiddellijke maatregelen.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 De vestigingen van boekhandel Polaren blijven zo kort mogelijk dicht, zei directeur van de Wouw in Pauw en Witteman. De 20 Nederlandse vestigingen van Polare zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht, sinds van de Wouw bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is om door de huidige situatie heen te komen. Volgens de directeur van Polare moeten de winkels tijdelijk dicht omdat schuldeisers anders een beslag zouden kunnen leggen op de inkomsten. Klanten die gisteren op de valreep nog een boek kochten, hopen dat ze snel weer open gaan.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 Zanger en folklegende Pete Seeger is overleden. Dat heeft zijn familie zojuist laten weten. Hij is 94 geworden. Bob Dylan en Bruce Springsteen en vele anderen zijn door hem beïnvloed. Hij maakte deel uit van de Civil Rights Movement en de anti-Vietnambeweging. En hij trad ook nog op tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Barack Obama in 2009. Zijn bekendste nummer is We Shall Overcome. Het weer in het zuidwesten en westen bewolkt en wat regen. Het oosten en noordoosten hebben de meeste zon en het wordt 5 graden. Morgen koud en geregeld zon. Het wordt min 2 tot plus 3 bij een stevige oostenwind. En donderdag wordt het nog wat kouder. Awb Verkeersinformatie, Jolande van de Velden. Frederik, er staan bij elkaar 36 files. Die zijn goed voor 120 kilometer file. Valt eigenlijk wel mee voor dit moment. De meeste vertraging is bij Amsterdam en Rotterdam. Niet al te veel bijzonderheden. Er was een aanrijding op de A6 bij sint nicolaas -ga. Daar zijn alle rijstroken weer open. Uh, langer is de file nu door een aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Woerden inmiddels 10 kilometer. Tussen Nieuwebrug en Woerden is de linker nog dicht. Dankjewel. Moeten internetproviders in ons land de pijl?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 Philips, u hoorde dat ze net, heeft een goed jaar achter de rug. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om wat onze innovaties doen... maar vooral om wat ze doen voor jou. Tja, wat hebben ze gedaan voor Philips. Dat hoort u van de topman Frans van Houten. We spreken hem zo dadelijk. Het LOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Er lijkt een beetje beweging te komen in het conflict in de Oekraïne. President Yanukovych heeft met de oppositie afgesproken... dat omstreden wetten worden teruggedraaid die demonstraties aan banden leggen. Ook de opgepakte demonstranten komen vrij. en David-Jan Godfoy in Kiev. David-Jan, begint Yanukovych een beetje te draaien... Nou, dit zijn voorstellen die hij vorige week al gedaan heeft. Dus ze zijn niet helemaal nieuw. Maar wel nieuw is dat uh, de oppositie die voorstellen... kennelijk nu toch omarmd heeft. Gisteravond in een gesprek met, uh, met Janukovic. Daar staat overigens wel tegenover... Dat uh, de oppositie, als deze voorstellen worden aangenomen, later vandaag in het parlement, de barricades uh, in, in Kiev en andere steden in, uh, in Oekraïne moeten opruimen en bezette gebouwen moeten ontruimen. Dus ook van de kant van de, van de oppositie is daar wel een toezegging uh, voor, voor nodig geweest. Maar ze mogen toch juist wel demonstreren, dus waarom zouden ze dan uh, de boel opdoeken? Nou, een deel van die wetgeving die wordt, die wordt ingetrokken, niet alles. En dan gaat het met name natuurlijk om het blokkeren van hele uh, centra van steden, zoals in Kiev bijvoorbeeld, of het oprichten van, uh, van barricades. En vooral om op het, op het gebruik van geweld. Want dat is de, de afgelopen week natuurlijk behoorlijk toegenomen en dat zal natuurlijk niet geaccepteerd worden. Dan het parlement komt vandaag bij in, in een speciale vergadering, ingelaste vergadering ook. Wat ligt er dan voor? Wat valt daarvan te verwachten? Nou, deze uh, wetgeving die moet, die is vorige week door het uh, parlement aangenomen. Dus dat, die zal nu mo weer moeten worden ingetrokken op de een of andere manier. En daar zal het uh, parlement toestemming voor moeten geven. Um, uh, verder, ja, die, die uh, amnestie voor, uh, voor demonstranten... Die, dat is een kwestie voor de president, dus daar heeft het parlement niet zoveel over te zeggen. Maar wat vooral van belang is, is om te zien of in dat parlement nou inderdaad de partij van uh, president Janukovic en de oppositie tot overeenstemming kunnen komen. Dat is tot, tot nu toe nog niet gebeurd. En de vraag is dan ook of deze toereikingen voldoende zijn om de oppositie weer in het gareel te krijgen. Ja, dat is absoluut de vraag. Kijk, uh, de oppositiepartijen, de leiders van die partijen... die hebben nu dus kennelijk een soort van compromis bereikt met, uh, met Janukovic. Uh, de partijen uit het parlement zullen daar dan waarschijnlijk ook wel mee instemmen. Maar de mensen hier op straat, ja, dat is toch een heel ander verhaal. Uh, ik denk dat het gematigde deel van die, uh, van die demonstranten... best oor heeft naar uh, wat er vandaag besproken wordt. Maar er staat hier uh, ook op een aantal barricades... behoorlijk radicaal nationalistische uh, jongeren met name. En daarvoor verhengen... En voor die groep gaan deze voorstel waarschijnlijk niet ver genoeg. Die willen echt dat president Janukovic aftreedt... en dat er nieuwe presidentsverkiezingen komen. Nou, dat is geen onderdeel van de afspraken. Nee. Um, en die zal er dan ook geen genoegen mee nemen... met wat er vandaag dan wordt besloten. Um, is het dan nog mogelijk, er is al mee gedreigd natuurlijk de afgelopen dagen... dat er noodtoestand wordt uitgeroepen? Ja, dat kan. Dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe uh, die, uh, die, die, die demonstranten zich gaan, gaan gedragen. Ik denk als ze zich voorlopig rustig houden, dat dat niet zo snel zal gebeuren. Maar als het na afloop van vandaag bijvoorbeeld uh, van, van, het, van die parlementszitting weer tot geweld komt, ja, dan sluit ik dat zeker niet uit. En dat gebruik van het geweld is heel goed mogelijk. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd wel vaker gezien. We gaan meer van je horen. David Jan vanuit Kiev.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 En omdat je weet niet weet uh, waar dat naartoe gaat, dat echt mijn hoogste vrees is het gewoon dat het burgeroorlog gaat uitbreken. Ik heb familie in Oekraïne. Maar voor mij is mensen met gevoel om vrij te uh, voelen en vrij te zijn, en die op barricaden daar staan, die is broer of zus. Ik voel me schuldig. Ik heb uh, de hele tijd het, het gevoel dat.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 Oekraïne, 2 in Europa. Philips heeft een goed vierde kwartaal achter de rug. Omzet was over heel 2013 mm, weliswaar licht gedaald... maar onderaan de streep werd dan toch een netto winst opgetekend... van 1,2 miljard euro. Ja, eerder was dat een verlies van 30 miljoen euro. Maar ja, dat had dan weer te maken met een zware boete... die Philips kreeg voor kartelvorming rond beeldbuizen... Philips Stopman, Frans van Houten. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit hem de winst? Waarom is 2013 een goed jaar geweest volgens u? Uh, in 2013 hebben we uh, Philips uh, met 3% kunnen groeien. U noemde net dat we een beetje gekrompen waren. Maar dat heeft te maken met uh, de valutakoersen. Uh, uh, de euro is wat sterker en de andere koersen zwakker. Daar, daar komt dat door. Maar wij zijn blij mee dat we toch... Op een vergelijkbare basis 3% hebben kunnen groeien en in het vierde kwartaal zelfs met 7%. We zien dat er veel vraag is naar onze innovaties, met name in de consumententak. In China gaat het heel erg goed. We zien dat de vraag naar energiezuinige ledverlichting ook hoog is. Steeds meer gemeentes, burgemeesters, maar ook mensen die gebouwen bezitten, die zien in dat je 60-70% van je elektriciteit kunt besparen als je. Philips de ledverlichting adapteert. En dan, ja. dat gaat al goed. Ja, meneer Van Houten, die ledverlichting is natuurlijk nu uh, nieuw. Dat schaft iedereen aan. Krijgt u daar later niet een probleem mee? Want die lampjes gaan heel lang mee. Ja, uh, we gaan allemaal uh, met de tijd mee. Uh, ledverlichting is enorm attractief. Uh, maar inderdaad, het is ook een product wat uh, uh, soms wel 50.000 uur meegaat. En uh, daardoor zal het bedrijfsmodel van Philips ook veranderen. Nu uh, in het verleden verkochten we uh, ja, lampjes en die gingen elk jaar stuk en die werden dan vervangen. Uh, LED-verlichting gaat heel lang mee, bespaar je heel veel energie mee. Uh, daarom is Philips ook aan het veranderen naar een oplossingsfirma. Uh, bijvoorbeeld verkopen wij nu uh, straatverlichting uh, als een service. Veel gemeentes hebben niet uh, direct geld om straatverlichting uh, te veranderen. Uh, en dan gaan wij naar ze toe en zeggen, ze, zeggen we: Nou, je kunt eigenlijk ons wel betalen uit je energiebezuinigingen. Dat is een heel nieuw bedrijfsmodel. Dat geeft ons dan weer een, uh, een inkomstenstroom over 10, 20 jaar. Uh, dus daarmee blijven we heel relevant. En in de gezondheidszorg uh, zien we veel kansen om uh, te, een partner te worden van de ziekenhuizen. Uh, vorige week vrijdag in Davos uh, was ik in staat een contract af te sluiten met de Metsy Groep. Dat is een van de grootste privé-kliniekketens in Rusland. Er is nog veel behoefte om gezondheidszorg te verbeteren in Rusland. En Philips zal de technologiepartner worden voor de komende jaren van deze groep. En onze kennis en technologie ter beschikking stellen... voor de modernisatie van gezondheidszorg in Rusland. En zullen die nieuwe ontwikkelingen bij Philips ook hetzelfde opleveren... of neemt u genoegen met mindere omzet in de toekomst? Zeker niet. Uh, we hebben veel vertrouwen dat we Philips uh, verder kunnen groeien. Uh, in 2011 zijn we begonnen met ons Accelerate-programma. Dat is een transformatie waarin we willen dat Philips ondernemender wordt. Uh, en ook uh, meer, meer uh, concurrerend. Uh, we zijn goed mee op weg. Uh, we hebben nu onze doelstelling voor 2013 gehaald. Maar daarmee is het zeker niet, uh, zijn we zeker niet tevreden. We, we willen nog verder. Uh, we hebben nu nieuwe doelstellingen geformuleerd voor 2016... Uh, waarin we uh, denken dat we Philips kunnen laten groeien tussen de 4 en 6 procent... Uh, en de winstgevendheid verder verbeteren naar uh, 11 tot 12 procent. Uh, we zien uh, ook het belang van innovatie. Uh, wij gaan dit jaar de investeringen in innovatie verder verhogen. We hebben een aantal hele interessante gebieden waarin we dat doen. Bijvoorbeeld Big Data... En uh, de cloud voor ziekenhuizen, waardoor uh, dokters en verpleegsters beter kunnen samenwerken en patiënten kunnen helpen uh, tegen lagere kosten. We zijn ook aan het inzetten op nieuwe gebieden, zoals uh, de digitale pathologie. Dat is uh, het onderzoek naar uh, cellen. Um, en uh, bijvoorbeeld ook uh, zijn we in Nederland, dat natuurlijk heel toepasselijk, bezig samen met het Westland en Wageningen om uh, city farming op te zetten. Dat is eigenlijk het efficiënter produceren van, van groente en fruit... Uh, met behulp van technologie. Ja. Er zijn allerlei uh, interessante mogelijkheden. Uh, en Philips concentreert zich met onze technologie en innovatie... om de wereld gezonder en duurzamer te maken. Ja, klinkt mooi, ja. meneer Van Houten. En die innovatie die voert u dus door, ook in de bedrijfsvoering. We hadden eerder vanochtend een onderzoek daarover... dat dat het meeste geld oplevert, blijkt dus ook bij u. Uh, aan de andere kant zegt u ook onze uh, consumenten... elektronica verkocht goed, zeker dat laatste kwartaal. Uh, kunt u iets afleiden dan over het herstel van de economie? Is dat daar een voorbeeld van? Uh, We zijn... Wij zijn... Wel uh, vol vertrouwen dat de economie beter gaat worden. Maar we moeten tegelijkertijd wel realiseren dat dat heel langzaam gaat. Vooral in Europa zijn we er nog niet. Uh, dat was ook de stemming in Davos vorige week. Uh, dat Europa weliswaar uh, nu af, afstevend op een half procent groei. Maar een half procent groei is nog niet genoeg om de welvaart substantieel te verbeteren. De, de, de sterkte in onze consumentendivisie heeft alles te maken met het Accelerate-programma... waarin we inzetten op lokaal relevante innovaties. Denk even aan China, waarin we uh, uh, luchtzuiveringsproducten verkopen. Uh, de luchtvervuiling in Beijing is enorm. Uh, mensen maken zich daar grote zorgen over. We hebben daar snel op ingespeeld. Uh, en we hebben een record aantal luchtzuiveringsapparaten kunnen verkopen in 2013. Uh, het verder, klinkt, uh, meneer Van der Houten, klinkt als een glorieus verhaal voor Philips. Heeft u ook nog zorgen? Elke CEO moet ook uh, zorgen hebben, want uh, alleen als je voortdurend op, uh, uh, uh, op de bal blijft, uh, kan het bedrijf ook steeds verder gaan. En waar liggen die uh, zorgen? Op, ja, we maken ons onder andere zorgen over uh, de valutarisico's. We zagen bijvoorbeeld uh, afgelopen vrijdag uh, de pesos in Argentinië met 20% dalen. Uh, wij zijn ook actief in dat land en dat heeft uiteraard dan ook meteen uh, effecten op onze winstgevendheid daar. Dat zien we ook in een aantal andere landen. Japan bijvoorbeeld, de Japanse yen is veel zwakker geworden. En er is natuurlijk ook nog veel onrust. Ik beluisterde net met interesse het programma over de Oekraïne. Ja, dat heeft ook een effect op de vraag van die landen. Turkije is een ander land waar veel onrust is. Dus we kunnen gematigd optimistisch zijn waar het in de wereldeconomie naartoe gaat en tegelijkertijd zijn er nog een hele hoop onrustfactoren waar rekening mee moeten houden. Dank u wel, Philip Stopman, Frans van Houten. Jugglers walk on the wire Lions leap through hoops of fire As the acrobats go flying nou Remmers, jij hebt het over huisuitzettingen... maar ik geloof dat jij bent opgenomen door deze familie, hè? Ja, sterker nog, de oudste heeft inmiddels een tekening voor mij gemaakt. Ach. Wat was het nou? Je hebt een regenboog getekend, hè? Een regenboog, hè? Wat Mag ik je meenemen? Ja. ja. Je moet zo naar school, hè? Ja, ik ga de tekening heel goed bewaren. Ik zal hem straks op internet, dan kan iedereen hem zien op nos.nl. De tekening komt erbij. Ja, Linda en Ed, twee jaar geleden stond het er heel anders voor. De kinderen moesten het huis uit, zouden ook uit elkaar gaan. Linda en Ed, het ging niet meer samen. En allebei hadden ze ook persoonlijke problemen. En, en Ed had ook geen huis, een heleboel gedoe. Maar over één ding waren jullie het eens, de kinderen moeten niet uit elkaar. Nee, dat zeker niet. Want ze gingen naar een pleeggezin... Uh, er was sprake van dat ze naar een pleeggezin zouden gaan. Ja. Maar uh, wij zagen dat absoluut niet zitten. Dus hebben we voor deze oplossing uh, gekozen. Ja, en, want toen kwam de gezinsvoogd erbij. Nou ja, uh, Bas uh, uh, kwam erbij. Uh, Bas aangevaren. Ja... Uh, de oplossing is gevonden in onder andere opa en oma, de ouders van Linda. Ja, we hebben een familienetwerk beraad gehouden. Waarin... Fantastisch Nederlands woord. Ja, hij ja, ja, is heel erg mooi. Ja. Nee, maar het is wel belangrijk, familie en het netwerk, om tafel... om te kijken van, kunnen ze gewoon binnen de familie opgroeien? Ja. En met z'n allen hebben we uh, gekeken, wat is er nodig? Uh, opa en oma hebben gezegd, wij kunnen uh, uh, de weekenden opvangen... we kunnen moeder daarin ondersteunen. Dat hadden ook buren kunnen zijn, dat kan in sommige gevallen ook... of goede kennissen... Ja, het is een familie en netwerk, er kunnen buren zijn. Wel kijken we heel goed naar de veiligheid, dus het moet wel een... een... Jullie screenen dat, jullie toetsen dat. Absoluut, want de, kinder, ja. de veiligheid van de kinderen staat voorop. Ja, de oudste moet, gaat u wegbrengen, hè? Ja, de oudste die moet zo naar school, dus uh, ik ja. ga haar zo even wegbrengen. Ga ik ja. ondertussen even door naar het netwerk. Nou, dat zijn opa en oma die hier op de bank zitten aan de koffie. <laughs> Hoe, wat vond u daarvan afhankelijk? Want in het begin dacht u, dat gaat helemaal fout, hè, met die dochter van mij. Ja, het, was, uh, het is een hele rare tijd geweest, ja. Ja. Maar hoe is het nu? Ja, het gaat nou hartstikke goed. Het is zelfs zover dat er al wordt gesproken over dat uh, de William Stikkergroep, waar de hulp vandaan komt, dat die hun handen er een beetje vanaf gaan halen. Denkt u dat dat kan? Ja, ik denk zeer zeker dat dat uh, wel gaat gebeuren. Ja. Ja. En, en wat, wat doen jullie nou? Want jullie, jullie letten af en toe op de kinderen. Hè? Uh, onze oudste kleindochter die komt de eerste weekend van de maand, ze bij ons logeren, en de tweede weekend van de maand dan... Uh, komt onze klein bij ons logeren. En vindt oma dat het ook een stuk beter gaat inmiddels? Wij vinden dat het allemaal hartstikke goed gaat. Ja? Met de kleintjes. Ja, ja. ja. Want, want nu hoeven ze ook niet in een, in een pleeggezin... ja, dat was, is natuurlijk een nachtmerrie, ook voor een opa en een oma. Nee, ja, dat moet je, dat, daar moet je echt niet aan denken. Want, ja, die twee kleintjes die zijn uh, al, al jaren bij elkaar En uh, ja, die, die kun je niet uit elkaar gaan trekken. Nee. Denkt u dat dit een oplossing zou kunnen zijn voor veel meer van dit soort? Ja, want er komt natuurlijk veel meer voor. Ja, het, uh, ik denk dat het een, uh, een heel goed voorbeeld is voor, uh, voor andere mensen. Want ik kan me wel voorstellen, u wordt natuurlijk ook met z'n allen ouder... en hebt ook nog allerlei dingen te doen. Gaat dat wel? Want het, ja, ze hebben toch allemaal hun zorg nodig? Ja, dat gaat, uh, dat gaat prima. Ja? Het, is, het is niet te vermoeiend voor opa. Nee, nee, nee ik nee. zie het. En af en toe een mooie tekening, net als ik, ik ben, heb gehad. Ik ben wel op leeftijd, maar ik ben nog niet oud. Nee. nee. Nee, dat wou ik ook niet zeggen, hoor. Kijk wel uit. Goed. Uh, de oudste gaat naar school. De jongste blijft nog even hier. Uh, opa en oma blijven ook nog even. En ik ga de tekening heel goed bewaren. Marno Remmers, horen je straks weer. Hey, Angry Birds. Ja, dit kent u, hè? En weet u wat er gebeurt als u Angry Birds speelt op uw telefoon? De NSE kijkt met u mee. Trekt de informatie gewoon uit u. Hoel!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 half negen, het NOS-journal Jan van der Putten. De omzet van de elektronica concern Philips is vorig jaar gedaald met 1% naar 23,3 miljard euro. De netto winst steeg naar bijna 1,2 miljard. Vooral het vierde kwartaal ging het goed. Philips verkoopt onder meer steeds meer led-verlichting. Het parlement van Oekraïne komt vandaag in een extra zitting bijeen... om te praten over de crisis in het land. Er zal ook worden gesproken over de toezeggingen... die president Yanukovych gisteravond deed. Hij heeft aangeboden de omstreden wet in te trekken... die het recht op demonstraties beperkt. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven... moeten meer investeren in de integratie van Roemenen en Bulgaren. Dat is een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.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 Piet Sieger was 94. En dat zijn de hoofdpunten. Weerplaza.nl. Marco Verhoef, weer een zachte dag, maar met toch een bite... Ja, een kleine bite inderdaad. Want uh, ik durf niet uit te sluiten dat het lokaal toch eventjes glad is. Ik keek net naar buiten. Ik zag de plassen op de daken van de schuurtjes. En die waren gewoon bevroren. En dat uh, gebeurt wel vaker onder een heldere hemel. Dan is die luchttemperatuur is, uh, is boven nul. Dan denk je er is niks aan de hand. Maar vlakbij de grond en vlakbij objecten kan het toch makkelijker afkoelen. Ja, en dan heb je toch zomaar ineens even zo'n ijslaagje te pakken. Dat uh, probleem lost zich zometeen vanzelf op als de zon gaat schijnen. doet hij overigens niet overal vandaag. Want in het zuidwesten is de bewolking wat dikker. En daar kan in de loop van de ochtend ook wat regen vallen. Die neerslag breidt zich langzaam iets uit... maar tegelijkertijd wordt hij minder actief. En dan valt er vanavond alleen in het midden nog een spatje. Het noordoosten blijft vandaag droog. Later deze week, Marco, hoor ik steeds zeggen... dan gaat het toch onder nul, gaat het vriezen. Moeten we dan ook al aan schaatsen denken... Nou, ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn. Ja, in het noordoosten misschien. Maar, uh, maar verder, uh, kijk, die winter die kondigt zich steeds aan. En als dan puntje bij paaltje komt, dan wordt die steeds weer net even wat getemperd. En dat lijkt ook nu weer te gebeuren. Het gaat wel onder nul komen op veel plaatsen en waarschijnlijk zelfs op alle plaatsen in het land. En dan met name in de nacht naar donderdag. Dat is de nacht die het koudst zal gaan verlopen. Uh, Hoe ver het overdag ook blijft vriezen, ja, het noordoosten wel, dat noemde ik net al. Maar de rest van het land komt de temperatuur waarschijnlijk toch net even 1 of 2 graden boven nul. Ja, voor het ontstaan van een beetje fatsoenlijke ijslaag... heb je toch echt ook overdag voorst nodig. Zeker in aanvang. En die laag moet eerst maar eens ontstaan. Marco Verhoeven, dank je Gaan we naar Jolande van der Velde van de AWB voor de verkeersinformatie. Een ideale ochtendspits zou ik het wel willen noemen. Frederik, 32 files bij elkaar 95 kilometer. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste files en de meeste vertragingen... heeft het verkeer ook rond Amsterdam en Rotterdam. Uh, we hadden een aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht. De reishok is alweer even open. Tussen Zevenhuis en nog. Nog vijf kilometer. En een beetje ongebruikelijk de N11 leiden richting Bodegraven Voor de aansluiting met de A12 3 kilometer. Straks begint in Den Haag de belangrijke zaak voor het Joegoslavië-tribunaal. Oud-generaal Mladic getuigt in de zaak van zijn oude baas... de Bosnisch-Servische oud-president Radovan van Karadzic. Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar Overtuigen... met Pascal van Goeten.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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hij wil niet, maar hij moet. Radko Mladic geduist straks in de zaak tegen Karadzic over het bloedbad na de val van Srebrenica. Tenminste, als Mladic niet weer last krijgt van zijn gezondheid, want die is af en toe nogal broos. Radko Mladic is gezond genoeg om voor het UN-tribunaal in Den Haag te treden. De Bosnisch-Servische ex-generaal Radko Mladic is per vliegtuig onderweg naar Nederland. Mladic nou, wordt vanavond verwacht in de gevangenis in Scheveningen. Het is een man van 70 jaar, drie broertjes gehad, hartproblemen, nierproblemen. Reken maar dat ze bij het tribunaal de gezondheid van Mladic scherp in de gaten houden. De voormalige Bosnische Servische generaal Mladic is tijdens zijn proces onwel geworden. It seems that, uh, is not feeling well. Zijn advocaat laat weten dat Mladic een hoge bloeddruk had en vijf minuten niet kon praten. Het proces is geschorst. Ja, Mladic met een broze gezondheid. Maar afgezien van zijn gezondheid heeft hij helemaal geen zin om te getuigen vandaag. Verslaggever Jeroen de Jager, gaat dat een rol spelen, die broze gezondheid van Mladic? Ja, ik denk het wel. Uh, het wordt een hele zware dag voor hem. Hij moet namelijk uh, getuigen AD-charge. Uh, je, je moet je voorstellen, in zijn eigen zaak bijvoorbeeld... Uh, kan hij maar anderhalf, twee uur per dag terecht staan. Nu staat hij terecht als getuige... en moet ontlastend gaan verklaren voor, uh, voor Karadjic. Vindt Karadjic tenminste, maar daarmee kan hij zichzelf gaan belasten... En dus moet hij enorm op zijn teller gaan passen. Dus dat is heel zwaar voor hem om, om dat vol te houden. Hij zal ook voortdurend met de rechter in discussie gaan... is de verwachting, om te discussiëren over de vraag... of hij wel antwoord moet geven op de vragen van Karadzic. En de verwachting is dat dat dusdanig een beroep doet op zijn concentratie... dat hij hier maar misschien anderhalf uur, twee uur aan het getuigen zal zijn... en dan gaat de zaak weer een andere dag verder. Ja. Of hij zal het aanwenden, Jeroen, omdat hij gewoon weg niks wil zeggen. Ja, dat zou kunnen. Uh, hij is natuurlijk, omdat hij uh, zelf ook verdacht wordt van die genocide in Srebrenica... Uh, ja, is, is het geboden aan hem om heel erg op zijn tellen te passen. Uh, hij zal zo min mogelijk willen zeggen, juist omdat hij zich daarmee kan belasten in zijn eigen zaak. Uh, dus uh, ja, het wordt spannend. Kijken hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Hoe bijzonder is het dat deze twee uh, vandaag weer samen zijn? Nou ja, dat is toch wel, uh, wel spannend. Je ziet het ook hier aan de aandacht voor het proces. Normaal uh, zijn we hier niet elke dag. Uh, dat proces sleept maar uh, voort. Uh, zowel dat van Mladic als Karadzic duurt al, uh, al ruim een jaar. Twee jaar bijna. Uh, nu is uh, de internationale media hier weer uh, volop aanwezig. We hebben ze voor het laatst gezien, eigenlijk tijdens die oorlog... Uh, tussen 1990 en 1995... Uh, als de twee architecten eigenlijk van de oorlog in Bosnië... namens de Republika Srpska, de Servische Republiek in Bosnië. Uh, dat waren de laatste beelden. Toen zijn ze ondergedoken min of meer. Uiteindelijk toch gepakt en hier voor dat uh, Joegoslavië tribunaal gekomen. Ze zitten weliswaar samen in de gevangenis hier in Scheveningen. We weten niet hoe ze daar met elkaar omgaan. En vandaag zullen we een beetje zien hoe die verhouding is tussen die twee. En zien we ze dus voor het eerst weer samen in de rechtszaal. Ja, en Karadzic denkt dat de getuigenis van Mladic hem goed zal doen, zijn zaak goed zal doen? Ja, wat het punt is, het gaat dan met name over de genocide in Srebrenica... waar 8.000 mannen uiteindelijk om het leven zijn gekomen. Althans 6.000 als gevolg van die genocide. En een deel ook omdat ze in een oorlog met de Serviërs daar verwikkeld waren. Um, Karadzic die uh, wil aantonen door de getuigenis van, van Mladic... dat hij niets wist van die genocide die gaande was in Srebrenica. Hij was op afstand, was niet in Srebrenica aanwezig, zegt hij. En hij wil nu van Mladic horen dat dat zo is. Dat Karadzic zelf nooit opdracht heeft gegeven... voor, de, voor die genocide in, in Srebrenica, dat Mladic... dat op zijn, eigen, in zijn eigen houtje, op zijn eigen houtje heeft gedaan. En Karadzic daar dus niets mee te maken had. En dus niet uh, uh, veroordeeld kan worden voor die genocide in Srebrenica. Interessante dag wordt dat voor het Joegoslavije ja, tribunaal. Ja, als het inderdaad komt tot een getuigenis van Mladic Jeroen de Jager. Dankjewel, jij doet verslag. We horen daar later ongetwijfeld meer over op Radio 1U. Lees dat trouwens over op onze website, nos.nl. Nieuwe onthullingen van klokkenluider Edward Snowden gisteravond. De Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten zouden apps volgen... om meer te weten te komen over hun gebruikers. NOS-tech-expert Rachid Finch. Ik weet dat je binnen bent, want je hebt die lekkere aftershave op. Dank je. Daar krijgt de luisteraar niks van mee, helaas, maar ik lekker wel. <lacht> uh, Angry Birds, hè? daar hadden we het net wel over. Daar gaat het toch onder andere om? Onder meer, ja. Dat is wel slecht nieuws voor Marcel, geloof ik, met name. Het <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, is al wat, een wat beetje uit. Je, wel een beetje, maar <lacht> ik weet dat je het graag speelt. En uh, dat geldt voor veel mensen. Die app is bijna 2 miljard keer gedownload wereldwijd. Uh, wat die inlichtingendiensten doen eigenlijk, is uh, gegevens die in die app zitten van elke gebruiker proberen te verzamelen. En dat zijn nogal wat gegevens. Want uh, er zitten advertentienetwerken in die apps. En die proberen zoveel mogelijk over jou te weten te komen. Leeftijd, geslacht, locatie. Zodat adverteerders heel gericht kunnen adverteren. Dan weten ze dat ze bij de juiste doelgroep zitten. Dus het gaat vaak om spelletjes. Eigenlijk heel veel apps waar advertenties in zitten. Uh, dating apps stop je natuurlijk ook een hoop uh, privé informatie in. Omdat je uh, ja, uh, toch moet aangeven wat je romantische voorkeuren zijn. seksuele voorkeuren. Oh, heb ik, ik niet. Okay. Ja, wel romantische voorkeuren, maar die, geen apps. Ja, wel de voorkeuren, apps. maar niet de apps. Nee, heel goed. En um, opvallend in dat artikel uh, dat verscheen gelijktijdig in The Guardian en de New York Times. Uh, Google Maps wordt daarin genoemd. Uh, wordt overigens niet beweerd dat Google hier iets mee te maken heeft. Laten we dat uh, duidelijk voorop stellen. Uh, maar er stond in dat document, uh, in een document van de GCHQ, dat is de Britse inlichtingendienst. Uh, dat iedereen die Google Maps gebruikt in feite meewerkt aan een systeem van de GCHQ. HQ. Dus mijn vraag of dat grootspraak is dat daar inderdaad echt iets aan de hand is. Je zou je toch bijna ontsingeld gaan voelen he, met al deze berichten. <laughs> ja, absoluut. En de vraag is ook... hoe komen, hoe komen ze nou aan al die informatie bij, bij die inlichtingendiensten? En dat weten we niet helemaal zeker. We kunnen een beetje speculeren op basis van wat er eerder is gezegd. En dan weten we uh, dat die inlichtingendiensten best goed zijn... in het verzamelen van informatie... als je op een ander mobiel netwerk zit dan je eigen netwerk. Als je in het buitenland bent bijvoorbeeld. Dan is de beveiliging wat minder goed. Het zou dus best kunnen zijn uh, dat de inlichtingendiensten... dan hun slag slaan. Hmm. En doet niks meer. <laughs> Dan de rechtszaak over de Pirate Bay. Hoofd in Den Haag doet uitspraken in de zaak tussen de Stichting Brein... en twee internetproviders. Praat ons nog even bij, Racit. Waar gaat het over? Ja, de Pirate Bay, dat is een website. Daar tik je dus in wat voor liedje je leuk vindt... of wat voor software je wilt downloaden. Dan krijg je een bestandje op je computer. Een torrent heet dat. Dat open je in een torrentprogramma. En dat gaat er dan voor zorgen dat het programma gedownload wordt... bij andere mensen die het programma al hebben. Is illegaal? Uh, het torrents op zich niet, maar je downloadt dus wel programma's... waar je eigenlijk voor had moeten betalen... Ja. In het geval van de Pirate Bay is dat inderdaad heel vaak zo. En dus zei de stichting Brein, die opkomt voor mensen... die, die door auteursrecht beschermd moeten worden... die heeft ervoor gezorgd bij de rechter dat veel internetproviders... en nu gaat het om twee, Ziggo en Access for All... de Pirate Bay moeten blokkeren. Nou, die providers zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee. Dus die zijn in hoger beroep gegaan. Die uitspraak zou eigenlijk in december komen. Die kwam toen niet en die komt dan ergens vanochtend als het goed is. Die providers willen dus dat die blokkade ongedaan wordt gemaakt. Heeft die blokkade zin gehad? Ja, providers zeggen van niet. Die hebben onderzoek laten doen door de Universiteit van Amsterdam. Het TNO. Access for All heeft dat in ieder geval gedaan. En die zei, 'Nou, wij zien helemaal geen afname in dat torrentverkeer. Dus ja, dan heeft die blokkade geen zin. Dat is ook hun argument. Laten we die blokkade maar opheffen. Het werkt toch niet. Uh, Brein zegt, in heel Europa is dat torrentverkeer eigenlijk gestegen. Dus dat jullie dan niet een sterke toename zien... maar een soort uh, ja, afvlakking, dat het gelijk blijft... laat eigenlijk zien dat het wel werkt. Dat is weer het argument van Brein. Hm. Maar het geeft dus aan dat de, die blokkade kun je dus omzeilen. Ja, dat was ook wel frappant toen die blokkade ingevoerd werd. Uh, Ziggo had toen een uh, artikel op de site gezet uh, waar ook de vraag stond, is de blokkade makkelijk te omzeilen? En dan stond, ja, de blokkade is makkelijk te omzeilen. Ja. stond nog net niet uitgelegd hoe dat precies moet. Uh, maar er zijn een hoop andere websites die je kunt intikken en dan krijg je alsnog uh, de Pirate Bay te zien. Dus er zijn hele simpele omwegen voor. Ondanks dat de, de stichting Brein van de Rechtbank een fax mag sturen naar providers uh, om te zeggen van, hé, hey, de Pirate Bay is actief onder een andere naam of op een ander IP-adres. Willen jullie die ook blokkeren? We hebben aan Access voor All gevraagd hoe vaak is er dan zo'n fax gestuurd naar jullie? Dat is zes keer gebeurd in twee jaar tijd. De laatste keer in mei 2013. Dus uh, weet niet precies waarom Brein uh, na mei is gestopt met het sturen van, uh, van dat soort faxen. Rond 11 uur dan komt de uitspraak. Dankjewel. NOS-tech-expert Rachid Finch. De gewone snelweg, Jolanda van der Velden bij de ANWB. Het, uh, ja, het valt eigenlijk reuze mee voor de dinsdagochtend. Nu 120 kilometer file, niet al te veel bijzonderheden. Wel net een aanrijding in het zuiden op de A79, heerder richting Maastricht. Tussen Heerlen en Voerendaal 2 kilometer, daar is de reis ook dicht. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Marno Remmers... In Rijswijk? Ja. Hoe gaat het bij je een nieuwe gezin? Ja, dat is een, nou, de, de oudste is nu naar school gebracht... en de jongste wou ook graag even op de radio doen. Heeft een mondharmonicaatje. Gaan we dat horen? Zit bij opa op schoot. Ga maar blazen. Ga maar blazen. Ja, een jaar lang hebben opa en oma eigenlijk de kleinkinderen niet gezien. Nou ja, één keer in het jaar mocht het, maar toen zaten ze in een instelling. Vader en moeder hadden, ja, gingen uit elkaar en er waren allerlei problemen. U hebt ze een jaar niet gezien, hè? Nee, we hebben ze een heel jaar niet gezien. U mocht ook niet bellen? Bellen mochten we ook niet. We zijn één keer uh, zijn we er op bezoek geweest daar, maar toen kwamen ze bijna uh, uit die instelling. En toen dreigde het pleeggezin... En toen dreigde het een Ja, Maar het is toch anders uitgepakt onder leiding van de William Sticker groep. En ook uh, de gezinsvoogd. En daarom is het nu zo dat opa en oma regelmatig op de kinderen te passen. En uh, inmiddels heeft Ed ook weer een huis. Daar zijn we vanochtend te gast in Rijswijk. Ja, de vraag is natuurlijk... Um, dit, dit lukt steeds vaker. Er ging uit huisplaatsingen. Dat gaat het om. Dat lukt inderdaad steeds vaker. We hebben 30% minder uit huisplaatsingen en daar zijn we ontzettend trots op. Zegt Kitty van Hoorn van de William Sticker Groep, soms lukt het ook niet. Soms lukt het ook niet. Veiligheid blijft altijd het belangrijkste. En als de veiligheid echt niet geboden kan worden in het gezin, dan moeten kinderen helaas soms ergens anders wonen. Ja, dat kun je niet altijd voorkomen, maar dit werkt wel goed. Is dit aan de andere kant ook kosteneffectiever? Dit scheelt ook geld? Dit geldt ook geld. Kinderen die uit huis geplaatst worden... een huisplaatsing kost heel veel geld. Dus uh, er kan ook bezuinigd worden door kinderen thuis te laten wonen. Maar het belangrijkste blijft er wel dat veiligheid daarin uh, voorop staat. Het moet wel veilig zijn. Het moet goed zijn voor de ontwikkeling van het kind. En dus blijft de, de uh, gezins... Uh, ja, je moet het dus horen, eigenlijk controleren wat er allemaal gebeurt. Uh, is de buurman wel geschikt om bijvoorbeeld op de kinderen te letten? Ja, uh, uiteraard. Als iemand zich aanmeldt om te helpen, kijken we eerst of het veilig is. Dat onderzoeken we ook. En uh, als het netwerk zegt we doen het, maken we een plan. En dat volgen we ook een hele tijd. We gaan er niet gelijk uit, we volgen het een hele tijd. En op het moment dat. is dat... de taak van de gezinsvoogd. Dus. Ja, dat is echt de taak van de gezinsvoogd. En op het moment dat we zien dat het netwerk de zorg en de, uh, de onveiligheid weg hebben gehaald... en dat structureel kunnen bieden, dan kunnen wij besluiten in het team... dat ze altijd, gaat altijd in overleg om de OTS niet te verlengen. Ja. Ga je nog een stukje spelen of niet? Ik een totersgeweest. Oh, nou, dan gaan we het eigenlijk nog wel horen. Ja, eventjes terug naar, naar Linda. Hoe, hoe, hoe zien jullie de toekomst? Uh, de toekomst, ja, daar heb ik nog niet echt serieus over nagedacht. Het uh, gaat wel ik, stukken beter dan een jaar of anderhalf geleden, geloof ja, ik. Ja, zeker. En uh, ja, het enige wat ik er nog over kwijt wil, is... De, ik hoop dat het zo blijft. Want uh, we doen het in belang van de kinderen. Ik vind... Uh, het zijn toch best op een plek uh, in hun eigen omgeving. Zowel ja. bij beide ouders. En in uh. dit geval uh, zijn opa en oma daar ook... Uh, ja. ma maken daar ook een deel van uit. Dus het laatste woord nog even voor Ed. Ziet Ed het hetzelfde? Ja, um, ik hoop dat het gewoon allemaal zo, uh, zo kan blijven. En we jullie bij... komen er onderling, want jullie zijn exen van elkaar ook wel uit. De grote strijdbel is een beetje begraven geraakt ook. Mm, nou, die is er eigenlijk nooit echt geweest, een strijdbijl. Nee. We hebben okay. wel conflicten gehad met elkaar... maar nooit <gacht> over het belang van de kinderen. Ja, en dit betekent ook dat de William Stikkergroep de hulpverlening langzaam de handen in Rijswijk er vanaf kan trekken... en dat de oudste en de jongste straks alle twee op school zitten... en ieder, in ieder geval bij elkaar kunnen blijven. En daar was het ze om te doen in Rijswijk. Mooi kerstverhaal eigenlijk. Dankjewel, mijn dames. Ja, gamers. bijna wel. Ja. Tien voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zanger en folklegende Pete Seeger is overleden. U heeft dat gehoord. Hij is 94 geworden. Bob Dylan en Bruce Springsteen bijvoorbeeld zijn door hem beïnvloed. Hij schreef heel veel liedjes, songs... waar andere artiesten beroemd mee zijn geworden. Zo uh, schreef hij Guantanamera... En turn turn turn en ook de Hammer Song van Trini Lopez. In de eigen versie van Seekers klonk dat heel anders. If I A song. I'd sing it, sing it in the morning. Sing it in the evening. All over this land. I'd sing out danger. I'd sing out a warning. I'd sing out love between my brothers and my sisters. All. All, all, all over this land. Piet Seeger hoort u die ook nog eens. Dit liedje schreef hij ook. De Hammer Song schreef hij samen met Lee Hayes.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 Voor Polaren gaan we praten met directeur, voormalig directeur van voor de arbeiderspers, Bruna Uitgevers, want vier maanden geleden is die gestopt. Joop Boezeman, goedemorgen. Goedemorgen. En dus expert op het gebied van uitgeven en boeken verkopen. Ziet u nog hoop voor Polaren? Somber, somber. Ik sluit me aan bij de dame die in Rotterdam werd geïnterviewd. Deze ontwikkelingen komen zo snel op elkaar dat, nee, somber. Waar is het volgens u misgegaan? Uh, ja, het is niet één ding wat mis is gegaan uh, uh, uh, bij Polaren. Het is eigenlijk al uh, iets wat zich een aantal jaren ontwikkelt. Uh, wij zijn in Nederland, uh, gaan wij uh, bijvoorbeeld in het onderwijs heel raar om met boeken. Uh, daar waar uh, de oudere Nederlanders uh, een uh, leeslijst hadden in verschillende talen. Uh, is het huidige onderwijs uh, en de huidige leerkrachten... Uh, hebben daar minder belangstelling voor. Dat is één ontwikkeling. Tweede ontwikkeling is de enorme uh, concurrentie die het boek heeft... met andere uh, vormen van entertainment. Uh, denk aan uh, televisie, denk aan uh, games, denk aan de tablets... Uh, nou ja, er zit maar 24 uur in, uh, in een dag. En uh, dan wordt er een enorme strijd om de aandacht van het consument gevraagd. En de ene uh, boekhandel doet dat beter dan de ander. Uh, Polare is daar uh, onvoldoende in geslaagd. Maar er zijn honderden andere verkooppunten in Nederland waar. Uiterst uh, professionele mensen, uh, zeer enthousiasmerend over uh, de inhoud van een boek uh, weten te praten. Wat, meneer Boezeman, heeft Polaren dan verkeerd gedaan? Was het aanbod te beperkt? Waren het te veel alleen maar boeken? Polaren is aan de achterkant begonnen. En dat moest. Uh, dat wisten we allemaal als uitgevers en als collega boekverkopers. Maar wat is de het achterkant? De achterkant is een kantoor, zijn de systemen. Uh, uh, het gaat om de winkelvloer. Daar moet het zang- en danspelletje uitgevoerd worden. En als dat zang- en danspelletje goed wordt uitgevoerd... is de consument, crisis of niet, absoluut bereid om uh, geld uit te geven... voor een uh, goed boek, wat een goed boek ook is. Ja, uh, legt u het dan nog eens verder uit... want dan hebben ze dus niet naar voren weten, weten uit te breiden... Onvoldoende. Er is uh, veel aandacht geweest voor de achterkant. Dus voor dat, uh, voor dat uh, kantoor uh, op Maar uh, elke bezoeker van Polaren heeft onvoldoende uh, verandering gezien. Elke consument heeft onvoldoende verandering gezien op de winkelvloer. Uh, wat uh, veel mensen hebben geconstateerd is uh, minder voorraad, legere kasten. Uh, onvoldoende uh, uh, dingen... Uh, door de Polare Groep georganiseerd om de consument naar die winkel te halen. Alle zaken die eigenlijk ten tijde van toen bijvoorbeeld... Polaren Rotterdam nog Donner heette, wel goed gingen. Ja, Broezen, ik kom zelf uit Utrecht. Het is ondenkbaar dat Broezen er niet meer zou zijn. En wordt dan ook terecht het vlaggenschip genoemd. Maar nogmaals... Het, het staat of valt altijd, of het nou een grote of een kleine zaak is... dit heeft ook niks met groot of klein te maken... het staat of valt altijd met de kwaliteit die geleverd wordt op de werkvloer. Altijd. Uh, ongeacht over welke retailketen je het hebt... het zal altijd moeten gaan, die consument moet verleid worden. En als je dat op een slimme manier doet, heb je uh, altijd kansen. Dank u wel, Joop Boezeman voormalig directeur van de Arbeiderspers en Bruna-uitgevers. NOS houdt u ook de rest van de dag natuurlijk op de hoogte van het nieuws. Zo zijn we bij de tweede dag van de rechtszaak... van de examenfraude op de ibn Galdoenschool. school En natuurlijk bij het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... waar Mladic moet getuigen tegen zijn oude leider Karadzic. Onze correspondent David Jank Godfra is in Kiev. Het Oekraïnse parlement, u heeft dat gehoord... komt in extra zitting bijeen vandaag. En ook in Brussel gaat het waarschijnlijk over Oekraïne... want daar is de Russische president Poetin te gast... U hoort het al. U moet blijven luisteren naar Radio 1. Nou, moeten, moeten. Het jawel, mag, Marcel moet. Nelen. We houden de u mensen vrij. U moet door ook naar... Kiest u daar maar voor. Heel graag. De ochtend. Gielen en een Plag en Jurgen van der Beek. Veel plezier. Wie was de grootste tiran van 2013? De dictator van het jaar. Negen despoten dingen mee. In la revolutie Drie geleerde juryleden bepalen. De dictator van het jaar.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 Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op is op! Vlieg.